5 uur Het NOS journaal René van Brakel. Goedemiddag. Vuurwerkvondst houdt enkele inwoners van Heenvliet nog een nacht uit huis. Psychologen verzwaren diagnoses om vergoeding door verzekeraars. En een trailmeter moet de schuldige aanwijzen van de schuren in de Martinikerk. Het weer, de regen trekt de komende uren naar het oosten weg. Komende nacht en morgen overdag dan trekken meerdere buien over het land. Maar overdag breekt soms ook de zon door. De wind neemt iets af en met 9 graden is het morgenmiddag warm voor een winterdag. Ook de komende nacht kunnen zeven inwoners van het dorpje Heenvliet... bij Rotterdam niet thuis slapen vanwege de vondst van zeer zwaar vuurwerk. Die vondst werd gisteren gedaan na een tip. De eigenaar is opgepakt. Roland Ekkers van de politie. Uh, het gaat zeker om honderden kilo's. Hoe gevaarlijk is dat spul? Uh, ja, dat is per definitie uh, gevaarlijk en helemaal in zulke hoeveelheden... in een woning, en niet speciaal geprepareerde ruimte... maar gewoon een woning waar dus honderden uh, kilo's aan vuurwerk... Uh, en uh, grondstoffen daarvoor liggen opgeslagen. En kijkend naar de zwaarte ervan, uh, kan je niet eens over vuurwerk spreken. Het is ook niet voor niks dat de explosieve opruimingsdienst Defensie de woning op dit moment uh, leeghaalt. Ja, dus zijn alles aan het weghalen, toch duurt het al een tijdje. Waarom duurt het zo lang? Uh, nou, het gaat uh, A om een grote hoeveelheid en B gaat het om de veiligheid van die defensiemedewerkers. Uh, die werken alleen bij daglicht voor hun eigen veiligheid. En dat in combinatie met de hoeveelheid die ze ja, stuk voor stuk moeten bekijken, gaat er gewoon tijd in zitten. En dat zorgt inderdaad voor dat de zeven geëvacueerde bewoners van omliggende huizen gisteren of vannacht inderdaad niet in hun woning hebben kunnen overnachten. En dat ze ook deze komende nacht niet kunnen, helaas. Maar wel enig idee wanneer zij weer terug naar huis kunnen? Uh, ja, ze kunnen naar huis wanneer die woning is leeg gehad. En we ook de zekerheid hebben dat daar niks meer in ligt. Maar uh, het gaat over een woning, een schuur... Uh, waar we gewoon op elke mogelijke plek van alles aantreffen... tot kruipruimtes aan toe. En ook in uh, nou ja, huizen en keukenverpakkingen treffen we rare zaken aan. Dus we moeten echt alles letterlijk onder de loep leggen. Het is wel een beetje een bizarre zaak. Als u overal vuurwerk aantreft, uh, wat moest daarmee gebeuren? Wat was het doel daarmee? Nou, die uh, 63-jarige bewoner... Van Aangehouden. Dus dat is een van de vragen die we voor hem hebben. Uh, en wij zijn bovenal heel blij dat we dit nu in ieder geval van straat hebben kunnen krijgen. Uh, A, omdat het een hele grote voorheid in een woning was waarvan alles had kunnen gebeuren. En B, wanneer er iets mee van plan was geweest voor de verkoophandel op andere zaken... dat het dan in ieder geval nu niet meer in verkeerde handen kan komen. Nou, ik denk dat het een min of meer een tussenpersoon was die had, had willen doorverkopen? Nou, wat nu precies de... de... De reden van dit vuurwerk in die woning is geweest, dat weet ik op dit moment nog niet. Daarom zit die man ook vast en zullen we hem gaan verhoren. En doen we natuurlijk, nadat de woning is leeggehaald, ook nog onderzoek daar. Um, en daar komen we uiteindelijk wel achter. Maar ik ben in ieder geval blij mee dat het uh, in ieder geval in onze handen is... en niet in iemand anders handen. Ja, zeker met de oud opkomst. Roland Ekkers van de politie, dank voor de toelichting. Boven Zuid-Soedan zijn vier Amerikaanse militairen gewond geraakt... toen het vliegtuig waarin ze zaten vanaf de grond werd beschoten. De militairen wilden Amerikaanse burgers evacueren uit de stad Bor... maar zijn na het incident uitgeweken naar Kenia. Bor ligt in een onrustig deel van Zuid-Soedan en is in handen van de rebellen. De Amerikaanse evacuatiemissie is afgebroken. Vanochtend kwam een vliegtuig met Nederlanders terug op Eindhoven Airport. Ook zij zijn geëvacueerd vanwege het geweld in Zuid-Soedan. Dit is het NOS-journaal met René van Brakel. Veel psychologen die wel eens na het stellen van een diagnose. Ze overdrijven dan de psychologische aandoening... zodat patiënten de zorg vergoed krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Psychologen, NIP. Meer dan 40 van de ruim duizend NIP-leden die meededen aan het onderzoek... gaf toe de afgelopen twee jaar te maken te hebben gehad met wat ze dan noemen creatief labelen. Volgens NIP-voorzitter Plooi lokt het vergoedingssysteem namelijk soemelgedrag uit. Op een bepaald moment krijg je een cliënt voor je en dan wil je die zo goed mogelijk helpen. En als iemand niet een echte stoornis heeft, dan kan dat in Nederland niet meer. Dat ligt dus eigenlijk aan het systeem, terwijl zo iemand wel degelijk hulp nodig heeft. En als hij die hulp niet krijgt, wordt het... het, het, het, het Alleen maar erger en dan wordt later de, worden later de kosten veel duurder. Niet alle patiënten hebben genoeg geld om een behandeling zelf te kunnen betalen, zegt het NIP. De voorzitter doet dan ook een oproep aan het kabinet. Laat onszelf een goed systeem met elkaar afspreken. He, daar hebben wij ideeën over hoe dat moet. Waardoor uh, die zorg ook goedkoper kan worden. Uh, zonder, dat patiënten in de, en zonder dat patiënten in de kou hoeven te blijven staan. Maar nu krijgen we iets opgedrongen uh, wat niet onze keuze is. Er worden een aantal uh, uh, zaken geschrapt. Wij kunnen ook goede criteria opstellen. Dat, dat kan de, de, de beroepsgroep zelf. En daar gaan wij ook wel voorstellen voor doen. De belangrijkste oppositiepartij in Thailand doet niet mee aan de parlementsverkiezingen van 2 februari. Oppositieleider Abhisit zei dat de partij geen kandidaten levert vanwege een gebrek aan vertrouwen in de thaise politiek. Premier China Watra besloot eerder deze maand tot nieuwe verkiezingen na massaprotesten tegen haar regering. Haar partij maakt veel kans om die verkiezingen te winnen. Het bestuur van de Martinikerk in Groningen laat onderzoeken... of scheuren in de kerk zijn ontstaan door gaswinning. Er is de afgelopen week meetapparatuur geplaatst... door een onafhankelijk meetbureau... dat trillingen in de gaten moet gaan houden. Wij zijn hier bezig uh, meetinstrumenten te installeren... omdat wij met grote zekerheid willen weten... of de scheurvorm die er in de kerk ontstaat... te maken heeft met uh, de aardbeving... ten gevolge van de gaswinning of niet. En tot nu toe kunnen wij niet bepalen of dat zo is. Er is twijfel over de oorzaak van de schade. Vlak naast de Martinikerk aan de Grote Markt in Groningen... wordt namelijk flink gebouwd. En volgens schadeexperts van de Nederlandse aardoliemaatschappij kunnen de scheuren dus ook bij de werkzaamheden zijn ontstaan. Het bestuur van de stichting Martinikerk betwijfelt dat. Dan nog even naar Drachten. Een man van 29 uit die plaats heeft gisteravond... een ravage aangericht in een winkel... Hij reed met zijn wagentje het pand binnen en ramde meerdere stellages. Daarna ramde hij bij het wegrijden nog een fiets. Later kwam hij nog een keer terug en ramde een paar keer de voorkant van de winkel. De politie was toen al bij de winkel aangekomen en heeft de man opgepakt. Het is geen onbekende van de politie. Hij veroorzaakt wel vaker problemen in Drachten. Hij heeft ook een winkelverbod voor de winkel die hij gisteren vernielde. Dan gaan we naar de verkeersinformatie René Pacet. Het is niet druk op de weg, maar er zat wel veel op de A27... want daar is een ongeluk gebeurd van Utrecht naar Breda. Tussen klopend Gorkum en Werkendam staat inmiddels 4 kilometer. De rechter ook is dicht. Nog even de hoofdpunten van dit uitgebreide NOS-journaal. Door de vondst van honderden kilo's vuurwerk... moeten enkele inwoners van Heenvliet nog een nacht elders doorbrengen. En 40 van de psychologen stelt bewust wel eens een zwaardere diagnose... zodat de zorgverzekeraar de kosten vergoedt. Dat was het van nu zo meteen weer het Sportforum Langs de Lijn... met Jack van Gelder. Witgoedspecialist presenteert de nieuwe generatie Miele wasautomaten. De nieuwe standaard in schoon. Want alleen Miele heeft twindels, capdosing en powerwash. Daarmee was het u sneller, schoner en zuiniger. Deze unieke wasautomaten vindt u nu al bij Witgoed Specialist. Dus kom naar de winkel of kijk op witgoedspecialist.nl. Over Hof Horneman bankiers is nog nooit een bestseller geschreven. Toch is Hof Horneman een van de meest succesvolle vermogensbeheerders van Nederland...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 We pakken hem weer op met het Sportforum. En aan tafel nog steeds John Volkers van de Volkskrant... Chris van Nijnhout van het AD en Joop Munster van FC Twente. Wij vinden dat we genoeg hebben gezegd over de onverkwikkelijke affaire... terwijl John Volkers nu probeert de microfoon in huis te nemen. Je krijgt iets voor kerst, maar geen microfoon van Nenowets. Uh, wij zijn uh, daarbij gebleven bij KuikMVV. Hebben we genoeg over gezegd. Niet anders dan dat we zeggen... sterkte voor de familie van Tini Ruis en Koekie Voorheunen. Buitengewoon vervelend dat je moet stoppen met datgene wat je zo graag doet... vanwege een aantal idioten. In Amsterdam werden afgelopen week de jaarlijkse sportprijzen uitgereikt. Dames en heren, de coach van het jaar 2013 is Gerard Kempers. Dan denk je dat je veel gewend bent, maar dan sta je voor zo'n uh, grote zaal. De sportploeg van het jaar 2013... zijn de beachvolleyballers Alexander Brouwer en de Robert Een Beetje hetzelfde als bij het WK. Toen stonden we allebei ook nog even te kijken van, zijn we nou echt wereldkampioen geworden hier? Dat is een beetje hetzelfde moment denk ik nu. Sportvrouw van het jaar 2013 is... Marianne Vos. Het, uh, het is heel geweldig om hier, hier nu te staan. En... Um, zeker met die andere genomineerden, die toppers, Irene en Renomi. Als je daarmee uh, genomineerd bent, dan, uh, dan is dat sowieso al heel bijzonder. En als je dan ook nog uh, verkozen wordt uh, door, de, door jullie als sporters en uh, door de vakjury... Ja, dan geeft dat wel extra glans aan deze prijs. De sportman van het jaar is Epke Zonderland. Ja, het is zo bijzonder om daar de vakjury en uh, alle sporters um, uiteindelijk verkozen worden... tot de uh, sportman van het jaar. Dat, dat blijft heel uniek en misschien helemaal uniek... Uh, wat er nu uh, ja, gewoon weer uh, uh, gebeurt. Drie geweldige sportmannen werden genomineerd. Sven Kramer, Epke Zonderland en Arjen Robbe. En laat het duidelijk zijn, niemand misgunt het Epke Zonderland. Maar ik vond de allermooiste opmerking vandaag... in het programma zonder Chris en Joop iets te, te kort te doen... dat John bij zijn aftrap zei... Uh, het was zo'n aardige jongen. Hij was wat kleiner dan ik dacht dat hij was. En iedereen had zoiets. Hij is zo aardig. Als we nu opnieuw gingen stemmen, dan wordt hij het. Ja, maar dat vind jij nou een leuke opmerking? Nee, ik vind ah, het geen leuke opmerking. Het me. irriteert ik vind... mij. Ja, mij... ja, ik vind... ja ik vind... het irriteert mij ook. Ik, maar... ik, ik, dat, ik, ik zal je eerlijk zeggen. Dat, het is een cliché wat, wat er van voetballers bestaat. Dat het vervelende horken zijn en noem maar op. 90% is gewoon helemaal oké. Okay. Nee, kun je ja, ja. altijd interviewen, kun je bellen. Ik bedoel, geen enkel probleem. Maar er zijn, mensen houden dit beeld in stand. En daardoor gaan andere mensen dat, dat nog geloven ook. Arjen Robber is altijd zoals hij tijdens dat gala was. Echt. Nou, dan is het een schat van de jongen. Ja, ja maar, maar het, veel waar, waar veel komt het, John, ja, ik waarschijnlijk... ken je al heel lang als sportjournalist... en ja. je bent nooit echt in de voetballerij uh, actief geweest. Al, al, althans een lang... Een, een Tot lange... 2000 ben ik in de voetballerij ja. actief geweest. Toen Robben een beetje opkwam. Weet uh, ik, beste... weet ik, weet ik. Maar je bent er dus van vervreemd. Eh... Uh... Waarschijnlijk zijn het twee werelden, dat zou ik niet ontkennen. Uh, mijn verdwijnen uit de voetbalwereld naar de Olympische wereld heeft zeker, uh, een zekere achtergrond uh, op dat vlak. Omdat je het gewoon vervelende eikels vond? Op een gegeven moment had ik het wel gehad met uh, voetballers. Voornamelijk omdat, uh, omdat het je erg moeilijk werd gemaakt als journalist om, om een behoorlijk contact te onderhouden uh, na wedstrijden. Soms denk ik, ligt het aan de journalist of aan de voetballer? Dat uh, kan natuurlijk altijd aan de journalisten liggen, dat, dat zou ik hier niet uitsluiten. Dat is die Misschien heb je veel betere <laughs> contacten dan ik. Ik, ik denk graag wel. Maar, maar uh, laten we vaststellen dat dat een. Uh, in, in zijn algemeenheid wordt dat zo ervaren dat misschien voetballers, omdat ze meer geplaagd worden door journalisten, omdat ze meer geplaagd worden door fans, sponsors en wat dan ook, uh, de deur wat, uh, wat uh, meer dicht houden dan andere sporters die ongelooflijk blij zijn. Het lijkt ander. me niet onlogisch, dat iemand een voetballer die dag in dag uit mondiaal in de belangstelling staat, dat hij iets meer privacy Ik... wil hebben dan de bedmetonen die één keer de bal over het Volkomen net slaat. Volkomen met je eens, absoluut. En... Joop? Nou ja, je hebt over de publiciteit, de jongens moeten altijd klaarstaan, en ze moeten eigenlijk het hele jaar, hè? Is, is, is het zo, hè? Ja. terwijl Epke, Zonderland, is die, ja. in die in die paar weken, of in die weken is het eigenlijk, hè? dan ja. komt, komt alles samen, en ja, dan... Dan, dan doen ze meer dan hun plicht en geweldig. Maar ik kijk jouw beeld ook die hoor, John. Elke Zonderland als, als voorbeeld voor de Nederlandse ja, sport... want daarom is geweldig, hij denk natuurlijk. ik nu opnieuw gekozen... Ja. is toch wel een andere rol dan de gemiddelde voetballer van FC Twente... die ongetwijfeld door zijn fans uit Enschede wordt belaagd... als hij die, die penalty naast. Nee, maar waar hadden over? over ja. Rob. Robben. Ja. Okay. Ja. Maar goed, ik, ik wil even, even het, het, de andere kant laten zien van, ja. van de sport. Maar Arjen Robben... Ja, uh, mijn collega Willem Vissers had me al betoogd... dat voor een geweldige sportman het is. En ja. een fantastische instelling en een geweldige drive. Maar bij mij hing ook nog wel een beetje het beeld. Uit zijn Chelsea-tijd. Toen dacht ik af en toe wel, wat ben je een klier? Maar in ik heb dat beeld bijgezet. In, he? in het veld. Ja, maar dat mag. Ja. Nou, dat, dat, weet dat hoort ik erbij. Niet of, of dat mag. Ik vind dat je als je, als, als je voorbeeld wil zijn van de Nederlandse sport... en dat hoor je ook te zijn als je sportman van het jaar wil zijn... Ja. dan kun je niet de diver gaan uithangen in het strafselgebied bij Chelsea... Of bij Bayern München? Nou, iets anders. Ja, je zegt, je moet een voorbeeld zijn. Ja. Uh, in het verleden zijn er een aantal wielrenners uh, hebben er op het podium gestaan... waarvan ik niet echt zeg, het is een voorbeeld voor de sport geweest. Nou, Achteraf, ja, we hè? We hebben in 1988, het werd van de week nog wel aangehaald... hebben we de uitverkiezing gehad van Steven Rooks... nummer 2 in de Tour de France en van het jaar. Van, van Basten. En dat was voor Marco van Basten. Dat was, uh, nu met terugwerkende kracht, denken we daarvan... Ja, Oe, wat vinden we daar eigenlijk? Maar uh, is de benaming van sportgala nog juist? Ja, in, is het niet de Olympisch sportgala? Dat vind, nou, ja. dat, nou, dat, daar, daar moeten ze over nadenken. Want als je nu, het gaat me niet alleen om, om, uh, om Arjen Robben. Maar waarom is het Nederland zelf al niet eens kandidaat? In een wereldsport. Je zo kwalificeren voor een WK. Dus je presteren. moet een titel halen. Nee, je, misschien ben je het vergeten. Ja. Waarom? Maar het Nederlands Elton lag in 2012 vroegtijdig uit, de, uit het EK. Ja. Maakte geen grote indruk. Heb dit jaar een mooie kwalificatie ja. gespeeld. Maar het gaat wel om titeltoernooi. gaat mij ook iets ja. te ver, Chris. Ja, ja. nee, waarom? Ja. Ja, kijk, het Nederlands elftal is in maar 2010 is de... overigens de eerste keer... dat de vakjury een, een grote invloed had op de uitverkiezing. Ja, ik was er ongelooflijk blij mee, want ik ben lid van die vakjury. Is het Nederlands elftal gekozen tot uh, de sportploeg van het jaar. Mm -hmm. Bert van Marwijk is gekozen tot de sportcoach van het jaar. En Wesley Sneijder kwam in de top drie terecht... Waar hij verloor van Mark Tuiter, die Olympisch ja. kampioenschaatsen werd. Nou, maar even, okay. jij zegt ze moeten titels halen. Ligt dat vast in het reglement? Dus je moet titels halen? Om nee, dat te... staat hier in het reglement, Chris. Nou, dat, is een, dat is een opvatting van uh, sommigen van de jury, laat ik het zo stellen. Ja, maar dat, maar dat vind ik. Jij zit jury, nee, ik niet in de jury. Nee, maar, maar Ik hoef ook niet in de jury te zitten. Maar ik vond het echt heel raar. Nou, als, nog, als het alleen maar anti-voetbal mensen zijn in de jury, dan uh, zal er dus nooit een voetballer worden gekozen. Dus nou, met, met nou jou? De, ik, ik, ben, ik, ik ben geen anti-voetbal, want ik heb. Uh, uh, volgens mij het hoogste cijfer gegeven van Anje Robben... dat hij kon krijgen kan je in, in beide ronden. Daar wil lagen. ik wel voor uitkomen. Wie zitten er in de jury, behalve jij. Daar je... zit namens, ik zit er in namens de Nederlandse Sportpers. Ja. Dus maar één dagbladjournalist, terwijl het ooit een uitvinding was. Je van hebt het zelf gekozen, Chris. <laughs> Dan zit daarin Ewald van Winsum van, van, van de NOS. NOS. Dan hebben we uh, uh, Joop Alberda, Charles van Kommenay. Ja. Thea Limbach met een soort van Paralympische inbreng... Uh, Pieter van der Hogeband, Leontien van Moorsel. en de administratief voorzitter is de rechterhand van Maurits Hendricks, dat is Jeroen Bijl. Oké. Okay. En ik heb deze week gecheckt in de vakjury. want dat zal ik dan hier toch ook maar even naar buiten brengen. Graag. Um, een verkiezing die volkomen intern hoort te zijn. Maar ik heb iedereen nagevraagd. En uit die, uit, uit die navraag is mij gebleken dat door de vakjury... Aljen Robbe op één is geplaatst. Ja, dat is maar dat geeft dus genoeg aan over de mensen die in de zaal zitten. Ja. Uh, allemaal geweldige mensen, maar die kennen elkaar vanuit Olympisch Dorp. en ja. weet ik veel wat. Uh, wat ik zei, Olympisch Sportgala in plaats van Sportgala. Moeten we het zo gaan ja, benoemen? Ja, ik zat er net aan het denken. Dat is... Ik heb het er eigenlijk nooit zo aan gedacht. Dat het, en wat jij nu zegt, dat de factuurie toch op Arjen Robben komt. Hm. En dat zo'n zaal, ja, beslist dat natuurlijk. En, nee, nou, de, zaal, de zaal heeft 50% Nee, dat, dat begrijp ik, dat begrijp ja. ik. Maar ja, als dat zo is dan, is, dan is het grappig. Want als 50% kiest uh, voor Arjen Robben... Maar vind jij, dat, vind jij overigens dat Robben had moeten winnen? Want daar kan je natuurlijk ook gewoon over discussiëren. Ja... Dat vind ik wel moeilijk eigenlijk. Over fit. titels gesproken. He? Over nou, titels hij, gesproken. Ja, hij won de titel. Ja, hij, hij heeft zoveel titels en, gewonnen. En Epke Zonderland, voor wie ik ook grote bewondering ja, maar heb. Maar die had Raad het ook even. al drie keer gewonnen. Ja, en die heeft zelf na afloop zegt hij ook van... Ja, het was een beetje een tussenjaar voor me. En ja. dus we maken het allemaal film, uit. Vele ja. studie ja. gedaan. Ja. Uh, ja. Nou, ik denk dat Sven Kramer wel aardig, iets aardigs heeft gedaan. Die heeft ja. eigenlijk onder de aandacht gebracht... Jongens, Arjen Robben is een fantastische sportman. Ja. Stem op hem. Hij bracht het morgens op Twitter uit... En uh, niet iedereen heeft helaas naar nou me ge geluisterd. Maar uh, het was ja, ja, een statement. Ik, ik vond het toch wel een. een um, door de rol van Robin ook. Denk ik dat er iets van een kanteling uh, gaande is. over de beoordeling van voetballers. door andere sporters. Het Mooi gezegd, hé he, Joop. Het is toch vreemd. Ja, het is goed ja, wel. Ze wilden allemaal met hem op de foto. Het zijn he, net mensen he. die voetballers nu. Nee, ja. maar uh, kijk, je moet één ding niet vergeten. Nog één ding ter, ter, ter verdediging van dit alles. Als je A-sporters bent in Nederland. een A-status mag je stemmen. De voetballers mogen mochten een A-status hebben na de WK 2010... want je moet met de top 8 van de wereld eindigen. Dat hebben ze vorig jaar niet gedaan. Hadden ze de beste vier van Europa moeten eindigen. En dan heb je A-status en dan heb je stemrecht. Maar de voetbalbond KVB heeft afgezien van het stemrecht... omdat zij niet alle privégegevens van de spelers willen geven aan NOCNSF. en En ja, daarmee is... was het af. Geen A-status, geen stem. Maar Anje Robben heeft mogen stemmen door een regeltje dat Maurice Hendricks heeft ingevoerd. En, en die heeft zelf gestemd op uh, Epco Zonderland, heb ik aan. Ik denk op Sven Kramer. Ja. Hij <lacht> <En lacht> wil toch ook alles ja, hebben, Jack. Weet, weet je, John, er is, er is zo ontzettend veel veranderd in kleedkamers. Kijk, voetballers van nu die moeten individueel zo ontzettend goed zijn... En, en, en, en moeten zoveel laten en zijn zo bezig met hun sport... op een volstrekt andere manier dan vroeger. En daarbij moeten ze dan nog in een team uh, bindend functioneren. En dat is, dat is zo... Hmm. Ja, als je dat bij elkaar optelt, ja, dan kom je wel op Arjen Robben terecht. Want uh, ja, een individuele spotter heeft met zichzelf te maken. En dat is het dan. Maar dan heb ik je goed vertegenwoordigd, uh, beste Joop. <laughs> ja, dat heb je. Maar, nee, maar er is, wees, er is echt wezenlijk veel veranderd, vind ik. Ja. In die kleedkamers. Dat ja. was hem. Volgend jaar wordt vervolgd, dan uh, zijn we wereldkampioen. Dus dat wordt het uh, buitengewoon moeilijk kiezen. Welke van de spelers Vraag is het diegene die... Sven ja. Kramer wordt drie keer olympisch kampioen. En, en, wereldkampioen. en Arjen Robben maakt de beslissende in de WK-finale. Nou, dan weet ik het wel. Dan, weten dan we weet het ik wel, het he. wel. Ja. Ja. Dan en, weet je. Oh, en Van Persie ook, want die ken je dan nog niet. Die is lang. Die is langer dan ja. Robben. En is die ook al aardig? Die is heel aardig. Oh, Oké. Okay. Ja. Nou, het is me niet gebleken dat ik kom vorige Londen waar We spreken. Maar nee. goed. Fliepje <laughs> ligt, ligt toch een beetje aan John. Wij krijgen hem zo te pakken. Goed. Zaterdagavond, nou ook niet echt makkelijk nee. hoor. <laughs> Zaterdagavond verloor Rode JC met 4-3 van Hekkerslaater NEC. De volgende ochtend maakte de Limburgse club bekend dat trainer Ruud Brood was ontslagen. Maar niet iedereen was ervan overtuigd dat dit de juiste beslissing is. Aanvoerder Mark-Jan Vlederis gelooft in ieder geval niet in een eventueel schok -effect. Nee, ja, ja, ik weet het eigenlijk niet. Ja, Frits Korbaas stond erom bekend, geloof ik. Dus ja, het gebeurt wel eens. En uh, hij zit gewoon veel onder dik advocaat aan het begin. Dus. Uh, ja, wie weet. Maar ja, goed, dan heb je echt een trainer die van buiten komt. Hier ga je in ieder geval tijdelijk uh, door met, uh, met deze interim-trainers natuurlijk. En denk je dat het ineens heel anders wordt? Dat lijkt me niet. Ik bedoel, uh, het waren assistenten van, uh, van Ruud Brood. En dan uh, ja, ga ik er niet vanuit uit uh, dat, uh, dat die totaal anders over voetbal denken. Kijken jullie ervan op? Van ja. dit ontslag? Ja, ik wel. Want uh, Ruud Brood is naar mijn idee echt een, uh, een, een, hele, een hele goede trainer aan het worden. Dat, is, dat, is, nou, dat, dat zeggen veel mensen over hem, die ook zijn trainingen goed volgen. Uh, het komt totaal onverwacht, ook voor mij, omdat toevallig twee weken daarvoor Leo Beenhakker toch aanvoerder van alle trainers in Nederland, zei van, nou, dat noem ik als een van de, van de coming men. Dat is echt een goede ja. trainer. En dan gaat, zo Rode hij de wordt genoemd, gaat het fout. Ja, hij heeft dat woord expres niet in de hand. <lacht> <want dat vroeg. lacht> Sorry, ik ik het. Maar, uh, nee, maar, maar het is gewoon raar. En, en ook wat er nu langzaam naar buiten zijpelt bij Rode JC, ja, begrijp ik toch dat het vooral een actie van uh, Leon Flemmings is geweest. En, en niet van de trainers. En niet van, nee, hij, hij heeft het zo geoordeeld. en uh, heeft dit advies gegeven. Ja, Flemmings, die dus de, de technische leiding, zeg maar, ja. hebt. De, de man achter het bureau, maar met een trainersdiploma. Blijft altijd moeilijk. Ja. Hè? Iemand daar neerzetten met dat ja. diplomaatje. En misschien nog zijn voetbalschoenen onder zijn pak. Ja, ik vind dat ook altijd heel moeilijk. Nou, ja, wij hebben het ook niet. Hè. Dat nee, jullie, je. Heb je, jullie hebben een heel ander concept. Ja, dat nou, goed ons ook van. vaak verweten. Ja. Maar ja, goed. <laughs> ja. Nee, maar goed. Ik, zat deze weken heb ik nog uh, hier vlakbij. Uh, met uh, Co, uh, Adriaans gegeten. We hebben ook nog eens een aantal zaken doorgenomen van de afgelopen tijd. Maar ja, dat zie je. Ik, je weet nooit wat er helemaal achter zit. Hè? Je weet, ik, ik weet niet wat er bij Roda is gebeurd. Daarom vind ik het altijd moeilijk, Chris, om daar, uh, om daar een oordeel over te hebben. Is het, dat is ook moeilijk. Want, want, want, want bestuurders zullen ook nooit zeggen wat er aan de hand is. En dat vind ik ook... Kijk, wij, bijvoorbeeld in het geval met Co, wij hebben niet gezegd wat er aan de hand is. En Co heeft ook niet gezegd wat er aan de hand is. En ik denk dat dat uh, de netste weg is. Ja. Maar vaak zie je dat als spelers niet meer te motiveren zijn. als spelers niet meer met een coach door de een door kunnen gaan. dat het dan eigenlijk zoiets is. Ja, ja. je kan er één man uit gooien ja. en twintig, dat lukt niet. Ja. Dit leek dus absoluut niet te leven in de spelersgroep. Nee. Dat nee en, en ze deden het ook niet slecht. Want ik bedoel, wij hadden net een week ervoor tegen het voetbal. Nou, we hadden het ook kunnen verliezen daar. Ja. Dat had zomaar gekund. Het was, het was uh, totaal onverwacht. Maar misschien heeft hij, heeft hij wel iets, iets vreselijks gedaan. Maar ja, die, je weet die, het dus nooit. Die rest die raaien wekken hiermee. Maar ik geloof het niet. Het is gewoon een... Uh, nou, ja, nu nu weet, je, weet jij meer. Heeft hij, uh, <laughs> bij een bakkerij. Wat, uh... Nee. <laughs> Oké. Okay. Ja, maar dat is waar. Dat, dat, dat is ook gevaarlijk. Ja, je ja, kunt soort... daar maar nou ja. eerlijk in zijn vind ik. En nu heb je een ja. soort mist ja, dat, ja, ja, dat is zo moeilijk, Dat is zo moeilijk. Ik geloof het van jou, want jij, jij ja. moet met dat bijltje hakken. Ja. Ook. Dus ik begrijp dat ook wel. Ja. Maar aan de andere kant, uh, voetbal is, is een uh, zekere topvoetbal. Ja, het ligt onder een vergrootglas. Ja. Zeven dagen per week. Ja. En dan moet, je, dan moet je op spinnen. Je hebt je eigen spindokter hierbij, Richard. Ik ja. bedoel, dat, dat zijn belangrijke functies binnen nou, een club. Ik denk ook wel dat jij daar gelijk aan hebt. Dat je... Dat je... Op een of andere manier. Dus ik bedoel, ik denk dat wij ook veel dingen fout hebben gedaan. Maar, maar dat er dan verhalen over iemand komen, dat dat, dat, dat, uh, ja, maar, ja, dat maar, is heel slecht. Maar, maar roep, gewoon, ja? roep gewoon als leiding. Moet je luisteren, wij vinden dat we met deze spelersgroep in het rijtje moeten staan. Dat ja. heeft hij niet gehaald. We hebben het erover gehad, doelstellingen bereikt. Ja, de bereik klaar ermee. Door Loki. Ja. ja. ja die president van, van Real Madrid deed het eigenlijk heel goed. Die zei nou ja. We hebben eens met elkaar gepraat en we dachten, we houden samen mee op. Want die gaat zo niet langer. Ja. Dat, dat was ook voldoende. Met Mourinho Ja, de tijd. Ja, ja, ja. Ja, Het was een beetje geld op zak houden ook. Uh, <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> en hij kreeg het met Chelsea weer goed aangevuld. Um, maar nu, opvolging, namen? Ik, ik, hier moet ik het antwoord schuldig blijven. Dat weet ik niet. Ik kan wel namen gaan roepen, maar ik weet niet waar ze bij Rode JC mee bezig zijn. In de, in de meest brede zin van die uitdrukking. Ik snap het niet. Nee. nee. Ze kunnen okay. die tien hier huis overnemen. Ja. Tja, ja, dan zeg je wat. Wordt vervolgd. Uh, we, gaan, uh, het we gaan het hebben over datzelfde Roda. Want uh, er wordt niet echt geloofd in een schokkeffect. Nee, dat uh, zou er normaal gesproken niet zijn. Maar in het bekertoernooi werd koploper uh, in de Eredivisie Vitesse... gewoon uitgezakeld door Roda JC. Dus misschien geen langdurig schokkeffect. Maar dit was er toch eentje. Ja. ja. <lacht> John? Als uh, ja. ex-voetbaljournalist. Ja, maar... <laughs> Zo kan hij wel uh, van geld. Ex-waterpolo-journalist. <laughs> ja. Dames, waterpolo hè? <laughs> Ja. <laughs> nee, maar. Uh... Ja, ja, het is... Er Geloof... zijn onderzoeken geweest, Jack. Het is nooit bewezen. Nee. nee. Maar, maar, uh, maar iedereen denkt, uh, wordt geprikkeld door de gedachte. Dat ik, laat toch maar proberen. Misschien helpt het wat. Maar ja. dit verlies had, uh, had ook heel erg veel te maken met Vitesse natuurlijk. Als je kijkt naar hoe zij die wedstrijd begonnen. Uh, nauwelijks gemotiveerd, uh, de quasi-koploper uithangen... ja, en dan, uh, dan ben je die sigaar. Bedoel, dat, dat heb je nu kunnen zien gebeuren. Ik denk dat dat meer met Vitesse te maken had... dan met een, een bepaald sentiment bij Roda. Heb ik niet kunnen zien. En jij was helemaal niet blij met die overwinning van Roda? Want hoe vaker en hoe meer Vitesse en Ajax en Feyenoord en AZ moeten spelen... des te leuker en beter jij het vindt. Als het ja, het ja dat, dat niet alleen, maar ik denk dat het, dat het uh, goed is... dat van de bovenste vier één uh, de, de beker wint... Want uh, het, is, het is goed als we Europa gaan, Dat er echt de sterkste ploeg Europa ingaan. We hebben toch de laatste jaren gezien dat het niet zo is. Nee. En dan krijg je toch brokken. En, en dat is gewoon heel jammer. Overigens gaat men dat veranderen na nou, volgend seizoen. Hè, dat de bekerwinnaar wat anders ingeschaald gaat worden. Europees gezien. Ja, die gaat meteen de poolfase in. Maar kijk, als de be als de be maar wat belangrijker is... Het moet er wel een zijn. Als de bekerfinalist uit eerste vier komt... Ja dan betekent dat dan uh, de volgende in de competitie die plek krijgt. En, yes. dat bet en dat betekent weer dat je de sterkste clubs in Europa krijgt. Maar nou, AZ hebben we toch wel nou, de nummer ook. twee van zo'n beker ja, dat is wow. natuurlijk uh, dodelijk eigenlijk. Niet? Wat zeg jij? AZ als bekerwinnaar. Zit in de vervolgronde van de Europa League? Ja, ja. dat is en ook zo. En waren niet bij top vier? Uh, nee, te maar AZ reken je toch wel bij de top zes. Okay. Jullie zijn vroeg uitgeschakeld? Ja, wij zijn vroeg uitgeschakeld, helaas. Ja, daar waren we niet blij mee hoor. Heeft het ook financieel gevolgen? Vorig jaar ook hoor. Ja. acht jaar nou, de nee, nee, beker nee? heeft niet zoveel financiële gevolgen. Maar, als je de beker wint, is het wel de kortste weg naar Europa. En uh, ja, het hoort toch wel bij de club. Wij hebben wel als doelstelling dat we elk jaar de halve finale willen halen. En uh, ja, dat hebben we gewoon niet gedaan. Nee. Uh, we hebben nog acht ploegen over. Wie gaat kuiken van de bekerwinst afhalen? wordt een heel groot probleem. Maar ik wilde net even reageren <lacht> nog op wat Joop zegt. Dat is zo'n opmerking die je vaker hoort. Het is de kortste weg naar Europa. Ja. Maar toch uh, heeft dat bekertoernooi in Nederland geen status. Nee. Veel te weinig status. Hoe komt het nou? Het hoe er een clubman tegenaan? Ja. Want het... ja, nou, ja, voor ons wel. Maar kijk, uh, Chris, je moet niet vergeten... nu betekent het mm. dat jij onmiddellijk in de poolfase komt. Ja. En dat betekent wel heel veel geld voor meteen. Ja. Kijk, we zeggen wel al met z'n allen iedere keer dat dat, dat, dat, dat, dat dat tweede toernooi niet zo erg veel geld opbrengt. Mm. Maar je moet wel, als je die poolfase haalt, dan praat je wel over in totaal 4,5 miljoen euro hoor. Ja, ook dat. En je presenteert je aan Europa. Dus die, die beker dat... wordt nu wel heel erg belangrijk. Ja, ja. Maar, maar dat Europese toernooi, dat, dat zouden dus ze ook eens wat belangrijker moeten vinden, vind ik, hier in Nederland. Want, nou, dat doen ze uh, op Heding zei, zei we dat laatste ook, toen hadden we een, een verhaal in de krant over. Ja, waarom zie je onze trainers steeds minder opduiken in het buitenland? Er is toch geen neerwaartse spiraal ja, wat dat oh, betreft. Dat toen meen... zei hij: Ja, heeft ook te maken met wat we in Europa doen. Hij zei, wat, Dat heb ik zelf ook gedaan. Toen, toen ik nog niks voorstelde. Je presenteert je dan. Je A, met je team, het resultaat, hoe je ja. speelt. Maar B, ook hoe ga je met andere media om, hoe ga je met andere clubs om. Daar ontstaat een beeld van je waar je later weer wat aan hebt. Als trainer, als club, Absolute. als land. Absolute. En dat, dat is gewoon onvoldoende meegewoon. Ja. Kijk, er worden eens van ons ook gezegd hè, in het verleden. Oh, jullie hebben dit gedaan bij Schalken. Maar als je, als je het optelt, hè, bijvoorbeeld wij hebben zeven jaar in Europa gevoetbald, Als je kijkt hoeveel punten wij hebben gehaald. Hè, bijna elk jaar hebben we overwinterd. Ja. En, maar er gaat wel eens iets fout. Kijk, bij Schalke hebben we misschien verkeerde keuzes gemaakt. Ja. Ja. Maar achteraf zeg je wel... Er was, met kwam, ja, met, kwam meteen die druk op, ja. McLaren. Maar voorlopig stonden we met het team... Dat, waarmee we begonnen gewoon voor in de rust. hoor. Daarna kwamen onze zogenaamde sterkhouders kwamen erin. En daarna verloren we die wedstrijd. Dus ja, het is allemaal maar betrekking. Maar iedereen duikt daar dan op in. Ja. En, en, en dat weten wij hier ook aan tafel. Tegenwoordig hypen we de hype. Ja. En uh, daar worden die gemakkelijker voor van, als, als club, hoor, moet ik ja. zeggen. Eén kwartfinale springt eruit. Ajax-Feyenoord, altijd leuk. 22 januari is het inmiddels gepland. Er wordt nog overleg tussen uh, Amsterdam en Rotterdam... daar waar het gaat om misschien het doorbreken van uh, het niet mogen bezoeken van een uitwedstrijd. Het zou op 22 januari op woensdagavond een leuke try-out zijn, tussen aanhalingstekens. Uh, Ajax-Feyenoord, leuk of niet leuk, kwartfinale? Fantastisch. Ik bedoel, het zijn de twee grote namen van het Nederlandse voetbal. Hoe je er ook tegenaan kijkt, dus... Um, hoe dat in de beker zal zijn. Ik, ik denk dat, dat Feyenoord, uh, als we de redenering van Joop aanhouden... kortste weg naar Europa, misschien wel de, de, de ploeg is die uitdaagt. Ik zie nog uh, in zo'n wedstrijd Obiku met het shirt ja. uit. Ja. En, min min ja. 17 of zo. Ja. En zijn grootste beloning was toen... dat Olympisch er een, een benzinestation <laughs> naar hem genoemd zou worden in Rotterdam. En dat zou het gebeurd. Ik geloof het niet. <laughs> ik ben er nooit voorbij gereden in ieder geval. Maar ja. ja. Ja, wat vind je het leuk? Ik, heb het ook so ja, ik vind het ja. weet je waarom ik het leuk vind? Omdat ik een ontzettend hekel heb aan gestuurde lotingen. Ja. En, uh, en hier, aan, aan, hier aan kun je nou zien, van, ja, dit, dit had je misschien liever niet gehad als inrichter hier van een toernooi. Hier kon je ternoor. zien dat Blatter niet beschikbaar was. Hier was Blatter... In de velden of wegen te bekennen. Maar wat als een kuik Feyenoord uit de loting was gekomen? Wat hadden we dan gekregen? Het had, denk ik, daar niet gespeeld kunnen worden nee, bij, Kijk. Ja. En dan de loting voor de Europa Cup: AZ tegen Slovan Liberec uit Tsjechië. En Ajax tegen Red Bull Salzburg. FC Salzburg, maar Red Bull Salzburg. Uh, Loting met perspectief. Ja, ik hoop ja, dat ze allebei verder komen. Dat is uh, fantastisch voor het Nederlands voor het, voetbal. En voor jullie ja. ook. Van en voor de, ons. Ja, afleidingsmanoeuvre. Uh... Nou, nee. Ah, nee. Ik denk dat, dat, dat. Ja, maar je ziet het toch vaak: de ploegen uh, oh. rondom uh, dat ja. soort wedstrijden, punten verslaan. Weet je, Jack, het, het, het, ik bedoel, daar heb je wel gelijk aan. Ik bedoel, het. het, het, het Kijk, wij hebben vorig jaar hadden wij op dit moment 34 wedstrijden gevoetbald bijvoorbeeld. En dan kan iedereen wel roepen. Het doet allemaal niks. Maar we vergeten één ding: als je praat over. die Engelse ploegen kunnen dat. En die Duitse ploegen kunnen, die Spaanse ploegen kunnen dat. Maar die hebben selecties van 50 mensen. Waarvan 23 topspelers. De rest is dan bijselectie. selectie. Maar wij spelen met 16, 17 voetballers. En zeg maar 16-17. En dan uh, de jonge spelen ze erbij. En, en uh, als je dan 34 wedstrijden. in totaal uh, bijna 58 uh, ja, wedstrijden een, voetbal, je Ja, jullie hebben Ja. En ga aardig ze vorig jaar niet uit. Maar ik, Theo al ik, ik, ik, John, ik heb het eens ja. nagekeken. Ik heb we het nagetrokken. Ja, ja, ervoor. wij wonnen toen bij PSV met 6-2. Okay. Daarna zakt het in elkaar. Ja. En er was na een x aantal wedstrijden. Nu hadden we dat x aantal wedstrijden. Zeg maar die, die, die, die geloof ik was 8, 39 wedstrijden. hadden we achter de rug. En toen kregen we weer die inzinking. Ja. Dan doe je natuurlijk ergens wellicht iets niet goed... maar het was wel op hetzelfde moment na hetzelfde aantal wedstrijden. En dat zijn er wel heel veel. Dat zijn er zeker veel. Als Groningen dan 17 wedstrijden heeft gevoetbald... en wij hebben het op het moment 34 wedstrijden gevoetbald... met uh, eenzelfde selectiegrootte... Ja, dan, dan krijg je toch tikken. In helft. Nederland. Ja. Uh, wat vind jij van, uh, van die loting uh, Europa League? Uh, uh, zeer veel perspectief. Maar het eerste moet ik eerlijk toegeven waar ik aan dacht. Is van: oh jee, Ajax uit tegen Salzburg. Wat gaat daar weer gebeuren? Er is momenteel weer iets in die aanhang van Ajax gevaren. waardoor je een hoop ellende krijgt. En uh, dat kan zomaar ook weer in Salzburg gebeuren. En daarom hoop ik dat, dat ze er bij Ajax. Dat zullen ze ongetwijfeld doen. ook echt werk van gaan maken dat daar niets gebeurt. Ja. Want dat kan. Enorm slecht voor je club uitpakken, maar ook voor, ook voor ja, je was... land. vriendschappelijk voetbal, ik bedoel, wie, wie wil ons straks nog? Je moet... Het is echt een gevaar. Geen... Nancy Feyenoord, hè? Ja, ja Feyenoord heeft het, het heeft het ook lang ja. gehad. Ja. Geen doemscenario, het gaat er goed. Ze gaan alleen Mozart Kugel eten daar in Salzburg. komt helemaal goed. <laughs> uh, financieel, uh, <laughs> FC Twente, hoe staan jullie ervoor? Ja, goed. Ja, ik bedoel, uh, wat is goed... Maar we hebben dit jaar, ja nee, maar ja, nou, ik sta het nog eens na te kijken. Maar ik bedoel, uh, dit jaar hebben we weer een, zoals dat heet, een bedrijfsresultaat of een EBDA. Zoals de Engelsen zeggen, van uh, 4 miljoen en uh, 1,5 miljoen uh, netto winst. Nou, als je kijkt, hebben we, de laatste acht jaar hebben we voortdurend tussen de 1 en, uh, en, en 6,5 miljoen netto winst gehaald. Dus altijd een positief resultaat. Dus dat betreft zijn we heel erg blij. Waar zitten de risico's? Ja, die risico's zitten altijd in je uitgavenpatroon natuurlijk. Maar we, we hebben met z'n allen in Nederland, uh, denk ik... Uh, voorspel ik wel een heel, heel moeilijke tijd. Want, um, en met name voor een aantal clubs... is het zo dat uh, die ook met veel kleine sponsors te maken. Kijk, hele middenstand verdwijnt hè, op dit moment. We hebben aarde crisis, dat is één ding. Maar punt twee, is er structureel iets aan de hand in Nederland... Uh, de dorpen uh, de hele dorpen hebben geen winkels meer, uh, middelgrote steden verdwijnen ook uh, middelgrote zaken. Dat zijn wel de sponsoren van die clubs. Ja. En als je dan niet op tijd omgeschakeld bent naar de grotere partijen, ja, dan, uh, dan zie je dat die clubs razendsnel in een probleem. Je ja, wordt die... het ook niet door de Spar uh, uh, gesponsord of door de, de plaatselijke. Nou, als de je de kijkt, als je kijkt boven door Albert Heijn, ik noem het maar even ja. voor ja. de zeggen. Ja, ja, nee, maar FC Twente is wel uh, natuurlijk uh, uh, <laughs> een club die, die ook. Uh, heel ergst uh, vertegenwoordigd is door, door het midden- en, en het onderste segment. Maar Joop, dus, tijdens ja. terug vertelde jij me ook... was je in contact met uh, een hele grote investeringsmaatschappij... Doyen Groep. Do -Groep. Ja. Do -Groep. Ja. Vond ik uh, interessant klinken. Ja. Uh, leg, even, ik leg even uit, leg even uit ja. wat het is. Die nemen een stuk over van een speler... een aandeel, kopen nee. ze percentage. Nee, dat, dat wordt er, er altijd het? gezegd. Vertel even even. Kijk, Ik heb al gezegd... kijk. Ja, Chris, jij wil wat zeggen eerst? Nee, nee, nee, nee. Laat, laat Joop het even uitleggen en ja. dan kan jij ja zeggen. Nee. <laughs> Joop heeft me alles al uitgelegd. Nee, ik heb het al eens uitgelegd. Nee, ik, daar wordt altijd heel spastisch over gedaan. Maar kijk, wij moeten één ding wel beseffen in Nederland. Uh, waar moet een uh, Nederlandse voetbalclub naartoe? Je ziet dat ook steeds gebeuren. Kijk, als je kijkt naar onze cijfers, dan ben je eigenlijk een fantastisch bedrijf. Wij hebben ook nog eens een keer uh, uh, de laatste uh, vi, uh, vijf jaar... hebben 40 miljoen afgelost van onze hypotheek. Hè? We hebben een groot stadion ja. in bezit, in eigendom. Hebben we hebben 40 miljoen afgelost. We hebben Dit jaar hebben we uh, uh, de balansverkort met 15 miljoen. We hebben 15 miljoen extra afgelost. Maar als wij morgen geld, geld vragen... Aan de bank, zeg maar, een werkkapitaal, dan krijgen we dat niet. Nee. Als wij 8 euro in de min staan, dan krijgen we een briefje of wij even die 8 euro willen. Je kan alleen geld bij de bank lenen als je kan aantonen nou, waar, dat je het niet nodig nou, hebt. Waar moet, waar moet ik neem met Jack? Waar ja. moeten wij dan als club uh, ons werkkapitaal nog weghalen? Hè? Ik bedoel, want kijk, stel je verkoopt een speler aan Benfica of aan een X-club. Ja. En die betaalt, die moet betalen op de 30 ste 30 december. En ze doen dat niet. Het duurt vier, vijf weken langer. Dan heb je toch een stukje overbrugging nodig. Ja. Nou, nou als een club als FC Twente heeft dan nog wel wat cash, maar als je dat niet hebt, kom je onmiddellijk in de problemen, want jij moet wel die vier weken je salaris betalen. En even terug op datgene. Nee, wat... dan kom ik terug ja. en dan kom je terecht <coughs> ja. bij financieringsmaatschappij. Juist. Hmm. Jullie noemen dat steeds een investeringsmaatschappij. En dat kan ook zo zijn. In Zuid-Amerika is dat ook zo. En er zullen ook landen zijn waarin ze dat doen. Maar deze uh, uh, maatschappijen... Uh, een bank is ook een investeringsgroep, ja. denk ik altijd maar. Die doen ook andere zaken. Kijk, en wij, hebben, wij hebben met ze gepraat over, uh, over uh, een werkkapitaal. Uh, zeg maar dat je 5 miljoen of 4 miljoen of 3... Maakt niet uit hoeveel. Maar tegen wat soort rentepercentages, en in daarvoor, wat soort rentepercentages moet ik aan denken? Nou, dan moet je gewoon een de rentepercentage denken. In ieder geval minder dan Engelse banken jou rekenen. Als jij, maar ongeveer? Is het marktconform of, markt of je betaalt conform, wat meer? Marktconform. Nee, je betaalt niet zoveel meer. Nee, zeker niet. En waarom niet? Omdat zij, net zoals wij dat, zoals een gemeente dat van jou doet... als jij geld leent, dan zeggen ze... ja, luister eens, als jij een speler verkoopt... dan willen wij wel graag dat een deel wordt afgelost. En dat is wat zij vragen. Een stuk zekerheidsstelling. Ja, natuurlijk. Duidelijk. Kijk, wij hebben van de gemeente Enschede... destijds toen we failliet gingen, en we zingen, nou ja oké, okay, jongens, uh, wij lenen jullie niks bedrag... maar conform, 6,5%, 7%, 7%, geloof ik. Dan zetten wij 1% weg, voor de zekerheid. En uiteindelijk willen we erover praten wat, wat we daarmee doen. Maar, als er een speler verkocht wordt... vragen wij aan jullie om 50% van die transfers om... Ja. af te lossen aan ons gaan vinden jullie, wij normaal. gaan jullie doen, Joop. Gaan jullie met ik denk zeer? wel dat wij dat gaan doen. En wanneer wordt dat, krijgt dat een omslag? Nou ja, dat zal in, uh, de, in, in een van deze maanden de eigen, de Je bent er eigenlijk al uit en uh, dan moeten er nog twee krabbers onder. Dat zeg jij allemaal. Ja, maar, dat uh, zie ik aan je. Zo goed ken ik je, Joop. Nee, nee, nee. Alleen jij wil het moment bepalen nee. dat het naar buiten komt. Ja, nee, zo is het <laughs> ook niet. Maar, maar, maar het, dat zit. Het zit en ik moet zeggen, de, me, de mensen maken een ontzettend goede indruk op ons. We zijn daar nou in Regent Street geweest. Het zijn geen gekken. Ik bedoel, we doen net alsof dat een uh, stelletje cowboys zijn. Nee, nee, nee, die wel. de helft van jouw spelers in bezit hebben. We hebben zo... later een merkwaardige zaak gehad. Uh, dat een speler, een X-speler, zei van. Uh, zeg, luister eens, ik wil mijn contract wel. Uh, maar uh, ik wil niet uh, door de, uh, als onderpand van de doyen groep uh. Ja, denk ik, kom op, zeg. Als je bij de bank geld leent. Ja, ja. dan moet je ook een onderpand geven hoor. Tuurlijk. En, en dat, dat, dat kan een skybox zijn, maar dat kan ook een speler zijn. Ik wil even naar het sportieve terug. Twente, de Dark Horse in de race om het kampioenschap. Niet eens meer een dark horse, vind ik. White horse, overigens. Maar nee, het is, uh, ik, Twente is voor mij een stabiele topclub. zakken wel eens eventjes terug, maar doen andere topclubs ook. Ik, uh, ze doen gewoon mee. En, en uh, ja, ik gok, als ik moet zeggen, landskampioenschap... Dan, dan blijf ik nog wel even gokken op Ajax. Waarom? Weet ik niet. Het is puur gevoel. Maar het feit dat Ajax nu uh, opkrabbelt in Europa... dat kan in het voordeel van Twente uitpakken. Ja, dat, dat weet je niet. Maar ik vind Twente... Uh, om een heleboel redenen een aantrekkelijke club. En dat zeg ik niet omdat Jopie hier zit en dat, ik, dat we elkaar kennen. Maar je gaat daar gewoon graag heen. Je ziet meestal wel aardig voetbal, uh, goede ambiance, wordt goed ontvangen. Ik, ik ken bijna geen club waar je, waar je zo naar het voetballen kan gaan. En helaas mijn eigen club ook niet, NAC. Maar als uh, FC Twente. Dat is echt, uh, vind ik een voorbeeld. En je komt nu na afloop tenminste ook normaal van de parkeerterrein af. Hè? Dat je niet uh, twee uur staat uh, te wachten om weer de grote weg op te kunnen. Nee, dat, maar jij gaat dat... altijd laat weg. Nee, de laatste keer ging ik laat weg, ja. Nee, maar, nee, maar dat, nee, dat noemen ik wij de een Poeman alleen. Mooie... De Poeman Allee. ja, zo was het. Maar het is een, een mooie club, kom er graag. En het is ook leuk om naar uh, het voetballen daar te kijken. Absoluut. John, heb jij enig idee uh, wie, uh, wie de kampioen zou kunnen gaan worden? heeft niemand, Jack. Nee, normaal, nee, nee Maar nee. heb jij een soort... Uh, In het koffiedik kijken zeg ik uh, Ajax. Ja. Op basis van? Gewoon Frank de Boer. Ja? ja. Constante ja. factor? Ja, ik vind dat hij zijn elftal fantastisch aan het spelen heeft gekregen. Ik heb... Eindelijk weer eens genoten van de Nederlandse club op het hoogste Europees Tegen niveau. Tegen Barcelona, met name. Ja. Ja, ja. ja, vind ik een beetje overgewaardeerde overwinning hoor. Vind ik, vind ik ook vanaf het begin een faal al. Kijk, oh. Uh, ik vond Ajax in één keer een kleine club op die avond. Weet je waarom? Omdat iedereen zo blij was. Ja, maar het is toch tegenover Barcelona een Barcelona, kleine club? Dat, dat was niet eens Barcelona 1 of 2. Dat was Barcelona 3. Onzin. Bovendien al geplaatst. Alleen maar Onzin. Messi niet meedeed. Nee, nee, nee, nee, dat deden ja. veel meer niet mee. Er, er waren een heleboel uh, Ajax spelers maar die zijn niet Er zijn net me mee deden. een dag toe die zegt dat er 23 spelers inzetten ja, per wedstrijd. Maar dat was duidelijk van een ander niveau. En ik hou van een club die dan juist op zo'n avond ook durfde te zeggen... ja, wacht even, maar dit hadden we gewoon heel gecalculeerd... Want van dit Barcelona moet dit Ajax nou, winnen. Maar Frank de Boer heeft dat wel betoogd nou, dat ze een maar kans Maar daarom ben ik hebben. het ook... Ik snap ja. jou ook als jij zegt... ik geloof in die titel vanwege Frank de Boer... want dat heb ik eigenlijk ook wel. Ja. Maar alles eromheen, toen dacht ik... kleine club gewoon. Te snel tevreden. Ja. Hoe was het ook weer? Tom Armsen, kleine club, klein ziekenhuis? Kleine stad? Kleine stad, klein ziekenhuis. Ja. Ja, ja. Maar dan, ja. dan moet je dan de luisteraars is Zo lang geleden. geleden. Ah, Ex-voorzitter die in '89 volgens mij aankwam. Ja. Ja. Die keek ja. altijd ja. zo schuin in de, de kamer. Die keek ja. altijd neer ja, op de conferentie. Ja, ja, ja. En dat ja. was de arrogantie van Ajax. Toen... Wij zijn Ajax, wij... Ja? wij zijn grote jongens. Wij zijn als de Als ouderwetse Ajax-voorzitter. die dan ook tegen jou als journalist zei. Als hij boos was. jij komt hem aan de beurt. Heerlijk. Sterker nog, hij zei. Je komt er niet in. dat gebeurt ook. Je krijgt stadionverboden als journalist. Joop, we krijgen het als Periode waarin uh, men zegt dat het een en ander gaat gebeuren. Men denkt aan, uh, aan Arnhem. Bij Ajax wordt nu opeens Hupperts genoemd. Van Roda uh, bijvoorbeeld. Uh, gaan jullie wat doen? Verwacht jij iets? Uh, gaat er nog iets in nee, of uit? Niet. Nee, we hebben spits aangetrokken. Maar goed, die, gaat ook, die moet een half jaar klimatiseren. Een jonge jongen uit? Ja, jongen uit Noorwegen. Noorweg, okay. ja. En je verwacht ook niet dat er iets of iemand weggaat? Nee, nee, nee. Het, is, uh, het is heel stil. Okay. Ik heb het eigenlijk zelden zo stil meegemaakt. Maar het was in de zomer ook al. Hoor. Het was het ook een uh, hele rustige... Transferperiode. Jij ja, vertelde de... dat je Tadić iets had willen verkopen. Nee, hoe kom je daar nou bij? Volkers, oh. <laughs> sorry dat hij naast je zit. Verkeerd geïnterpreteerd, <laughs> heer. <jo. laughs> eh, dan iets heel anders, waar uh, een, een lach, lach verstomt, heren. Deze week verloor namelijk de Nederlandse sportwereld twee iconen. Afgelopen dinsdag overleed zeezeiler uh, Conny van Rietschoten. Een dag later stierf oud-voetballer Martin Koeman... De eerste geldt als grootste Nederlandse zeiler. En won twee keer de Whitbread Round the World Race. Tegenwoordig bekend als de Volvo Ocean Race. Ja. Dus uh, zo'n automaatje, daar gaat hij altijd vooruit. Van Rietschoten hm. was ook de naamgever van de jaarlijkse trofee. Die sinds 1982 wordt uitgereikt aan de zijde van het jaar. Wat zegt de naam Connie van Rietschoten, jullie? Jouw bijvoorbeeld? Ja, magisch uit het verleden. Uh, een Nederland als zeevarende natie. Die dan ook in, op dit sportieve vlak iets ging betekenen. Van Rieschoten was echt, eh, toen heette die race nog de Whitbread round, uh, yep. round the World. Ja, daar werd wel in, uh, de communicatie communicatietechniek was veel minder in de tijd, maar er werd wel meegeleefd. Dat maakte natuurlijk ook, omdat je het niet kon zien, uh, maakte het uh, uh, echt aparter. Je Hij miste. was mening, de eerste man die uh, zorgde dat er video's kwamen van die, die gedeeltes op de oceaan. Ja. Waar, ja. waar je een toestel van achterover slaat. Wat zeg jij? Talant de land, de en in de lucht. Was dat? Nee, ik maak nee. grapjes hier. Sorry, <lacht> <lacht> maar mag ik ook iets aan toevoegen? Ja, ik, wil ik, doen. ik Ik heb over die man uh, ook, ook gelezen van de week. Er had allerlei associaties ja. bij me, maar Ik wist er niet heel veel van. En dan... Uh, uh, hij stond er ook onbekend dat hij zo'n strenge selectie maakte van de mensen... met wie hij uh, ja. die wedstrijden ja. uh, deed. Dat, dat vond ik inspirerend om te lezen. Hoe hij dat deed. Hoe ja. keihard had hij daar ook ja. in was. Dat is een beest van keer, kerel. Ja, dat vond ik mooi. Dat, dat, dat, dat ja. zijn Voorbeelden in de sport. Hij, hij liet mannen. een grafoloog, liet hij hand, uh, de handschriften uh, bestuderen. Ja. Ja. En dan zeiden ze: Nou, die is wel geschikt, die is niet geschikt. Ja, ja. heel bijzonder. Dat is al wel bijzonder. Ja. Dat wordt niet meer ja, ik maar een man Altijd. die dat ook doet, Dat is Dick Wessels van de Volkenwessels. Ja, ja. ja. ja. Grafoloog ook grafoloog. Ja, iedereen die, die in dienst neemt, die laat die... Uh... Nou, beide grote ja, zakenmannen. Ik denk ja. dat dit, dat, ja, er ja, dat moet iets dat mee zo. te maken hebben. Dan de andere naam, want uh, Martin Koeman is niet meer. Afgelopen zondag uh, hartstilstand in coma geraakt. En afgelopen woensdag is hij overleden. Uh, Ronald Koeman sprak gisteren zijn waardering uit... over de manier waarop de voetbalwereld de afgelopen dagen omging... met het overlijden van zijn vader. Nou ja, het is prachtig. Prachtig sowieso, alles wat er, uh, wat er gebeurt. Hè? Aan reacties en aan medeleven en... Ja, de naam Koeman betekent wel wat in, in, in de voetbalwereld. En, en daar heeft mijn vader uh, de grondslag uh, in gelegd. En wij hebben dat uh, verbreed. Maar de naam Koeman zegt wel iets. En het was bij FC Groningen ook indrukwekkend. En we krijgen ook een eerbetoon zondag uh, bij FC Groningen. Dus ja, ondanks dat mijn vader zei van uh, niet te veel poespas... Uh, ja, zal hij daar ook wel trots op zijn. Ja, Martin. Prachtig. En dat ja. hij dat zo uitspreekt, vind ik ook knap. Ja. Ik weet niet of ik het zou kunnen over mijn vader. Zonder daar iets in zijn stem te horen van, van emotie of zo. Ik vind het wel mooi. Hij is onder de indruk. Hij zei ook nog één ding. En ik dacht, komt het dan hier ook in terug? Een voetbalfamilie zonder fratsen. Geweldig. Ja. Was ik zo, hè? Martin Koeman. Ja. Ik heb hem nog regelmatig gesproken. Ook, ook vaak voor de lol, weet je wel. Dat je toevallig naast hem zat. En echt een liefhebber. Echt een... een, een, een ja, ouderwetse voetballer. het ging ook alleen maar om voetbal bij hem. No, ik ging spelletjes om en daar gaat het allemaal niet om. zonde mens. Ik, ik had op mijn, op mijn Facebook-account gezet, eigenlijk heel simpel. Uh, Martin Koeman was een echte punt. Een hele echte punt. Ja. En daar kreeg ik hartstikke veel reacties een op. En van je beste quotes van dit jaar. Absoluut. Ja. Mm -hmm. ja. Nee, maar dat is het ook. Gewoon puur. Had een gewoon ja. uh, puur. Ik over denk dat een type als Martin Koeman... zou eerder sportman van het jaar worden. Martin Koeman was bevriend met mijn collega Paul Anema, En dat zegt veel over Martin Koeman en Paul Anema. Ja, ja. oké, okay. ja. absoluut. Ja. Dus ja. dat is... Ik vond één hele mooie bijnaam nog in een boek terug over Martin Koeman. Omdat hij net zo hard links als rechts kon schieten. Ik dacht aan zijn, aan zijn twee jongens noemden ze hem de Koevoet. Dat vond ik wel mooi. Ja. De Koevoet, ja. Ja. Ja. Ja. Koevoet ja. Ja. ja. Goed. Paul Anema, ja. ja. En, en er, uh, er wordt uh, dus morgen volgens mij, of maandag een herdenking uh, in Euroborg... waar men een afscheid kan nemen. En uh, Martin zal dan uh, uit, aansluitend uh, in uh, hele ja, privékring ja. uiteindelijk uh, worden begraven of gecremeerd. Wordt hij uitgestrooid? Dat weet ik niet. Het veld van Groningen? Nee, dat geloof ik niet. Dat weet ik niet. Uh, we gaan over iets heel anders praten. De Nederlandse handbalsters zijn op het WK in Servië niet verder gekomen dan de 18 finales. Het is even een overgang, ik geef het toe. Ja. Brazilië was met uh, 29, 28ste sterk, staat hier. Maar ik dacht dat het 29, 23 was. Maar ik 23, weet 23, iets, 23, ja. Ja. Hoewel hij uh, op meer had gehoopt, weigert de bondscoach Henk Groener om van een mislukt toernooi te spreken. Ik vind dat een beetje een rare conclusie. We spelen een WK met, met allemaal wedstrijden waar het om gaat. We hebben de twee wedstrijden die we moesten winnen, hebben we het goed gedaan. Hebben we gewoon gewonnen. We hebben tegen Korea een moeilijke wedstrijd gehad. Tegen Frankrijk waren we dichtbij, Montenegro nog dichterbij. En vandaag hebben we ook ja, laten zien dat we met de wereldtop mee kunnen. En, en dan vind ik dat het toernooi teleurstellend is dat je met, een, met de nederlaag nu eruit gaat. Maar Brazilië was vandaag beter. We hebben kansen laten liggen. We hadden in de dekking te moeilijk tegen het fysieke overwicht wat, wat van Brazilië afkwam. En het, het geeft aan waar we aan moeten werken de komende jaren. Maar ja, ik vind dat de meiden uh, alles eraan gedaan hebben... wat ze konden doen om dit toernooi tot een succes te maken. Ja, ik roep altijd wel... met een NS-kaart kom je ook bij Iederland heel dichtbij. Hij, roep, hij riep verder, Henk Groener... Uh, we kunnen met de wereldtop mee, alleen we houden geen 60 minuten vol. Dan kun je niet met de wereldtop mee. Nee, wat is dat voor iets? Dat is een korte conclusie. Uh, ja. ja, Kijk, in een andere sport, was zijn er gewoon met kop en kont uitgegooid... Uh, na dit toernooi. Hij heeft ook al een mislukt WK in, in uh, 2011 gehad... Uh, 2012 zou het EK in Nederland zijn. Daar zijn ze voor gestraft. He, Daar zijn ze voor gestraft omdat ze het toernooi hebben teruggegeven. Uh, dan hebben ze daarvoor nog een EK gespeeld in Denemarken. Dat was ook niet overtuigend. Dus Het is niet alleen maar flonkerende parels die hij, uh, die hij aflevert. Maar hoe kan hij dan nou toch blijven zitten? Ja, Ze hebben geen geld om hem te, te ontslaan. Zijn contract is door George Rutger met drie jaar uh, verlengd. Um, en in deze sport uh, heerst niet echt een... Afrekencultuur. Um, opvallend genoeg was, was een aspect van, uh, van dit WK. Zag je dat de teams die door Denen werden geleid. Denen is wel het leidinggevende ja. land in de, de handbalsport. Die liepen allemaal door naar de finale. Gisteren werd het echte Denemarken uh, in de handen van Jan Puttlik werd, werd uh, verslagen door Brazilië. Uh, ook met, een, een, met dikke cijfers overigens. 27-21. Deense coach. Misschien Zelfde coach. Deense coach. Morten Saubak. Dus die staat in de finale met Brazilië. En Brazilië was een onbetekend land vroeger bij handbal. Maar sinds de toewijzing van de Spelen aan Rio de Janeiro... Ja. is er een stimuleringsprogramma, is veel geld, een Deense trainer. En ja, geef een Braziliaan een bal, dan, dan, dan weet je wat er gebeurt. Ja. Dacht, je, dacht je niet, Jack, de achtste finale? Uitgeschakeld tegen Doop, Brazilië, dacht je niet aan? Toen dacht ik, oh als God, dat als als we niet... een voorbode is... Als we dat maar niet roepen in juni, wil jij zeggen, bij het WK. Ja, dat... ja want kijk, zo'n heel land loopt natuurlijk wel... Te ik eigenlijk moest eigenlijk denken aan Nelson Mandela, die is net uh, overleden. Ach, vertel. En ik weet niet of je... Nee, nee, nee, laat me even vertellen. Het is na, uh, ik weet niet of, of jullie dat nog weten, maar toen hij uit de gevangenis kwam... Uh, Mandela, yeah. 9000 Days, en uh, ik weet niet of je film Invictus heb gezien... Ja. Ja, kwam hij in zijn land terug, hij zag dus een verdeelde natie. En hij dacht, ja, hoe moet ik die mensen, hoe breng ik dit land bij elkaar... En hij kijkt naar de televisie en hij kijkt naar uh, de absolute non-favoriet Zuid-Afrika. De rugby, de wereldkampioenschappen. Rugby werden in dat land gehouden. En hij kijkt ernaar. En hij denkt, ja, dit, wij moet, als wij met z'n allen achter dit team gaan staan... dan krijg ik het voor elkaar dat dat een bindende factor wordt. En tegen alle wetten in en uh, wordt deze de nummer, gedoodwerfde nummer... laatst van het toernooi wordt, wordt uh, wereldkampioen rugby. En, en Brazilië is ook typisch zo'n land waar op zo'n moment al die krachten vrijkomen. En Ja, wat ja. moeten wij dan straks in die achtste finale? Dat wordt nog wat. En, nou, laten we en, komen. En jij had het net over het handbal. Zien we dan maar weer. Nee, maar ja. je had het net over het handbal, John. Maar ja. daar, daar zal hetzelfde gebeurd zijn met Brazilië. Nou ja, kijk, dit, dit toernooi is in Servië. Dus daar heb je dus die, die thuiskracht niet. Ja, van uh, nee maar straks. Die ze meekrijgen. Maar ja. dit, dit land, uh, ja, ze, ze zijn echt uh, uh, rond de teamsporten vooral. Dat is ook ja. van de speler van Londen gebleken. Komende Brazilianen naar boven. Dus dat geldt ook voor het vrouwenhandbal. Het is een fantastische ploeg. Ze hebben ook veel de geld. De beste speelster he? van de wereld, ja, heet nu ja, uh, Alexandro Nascimento. Alexander Nascimento. Ik denk dat het zal misschien een klein dochter Pele. van Pele zijn, maar dat weten wij. In niet. dat land <laughs> hebben ze er allemaal worden ja. kleinkinderen. kinderen. Heardig mooi team. Maar uh, Nederland heeft daar niet. Maar van Nederland, maar uh, mogen we nog iets van uh, deze generatie verwachten van uh, ik keek even de leeftijden daarna van Brazilië en die door mij net genoemde Alexandra die is dus 32 Alexandra Nascimento voor mij en Nederland heeft, voor mij heeft alleen maar een speelster van 32 onder de last staan voor de rest allemaal jonge Jong. meisjes dus er is 23 nog wel, en jonger. er is nog veel toekomstperspectief zoals ze zijn technisch allemaal meer dan behoorlijk goed maar uh, ze zijn in uh, ze zijn eigenlijk met hun topspelers in geblesseerde toestand begonnen. En die hebben ze allemaal net klaargemaakt voor het toernooi. Dat lees je niet, omdat er niet, geen grote media aandacht voor is... Maar dat heeft ze wel, wel genekt hoor, vind ik zelf. We hebben het nu een tijdje over handbal. Ik volg dat niet tot het Nederlands team ergens succes heeft, maar Dan sta je aan de rand, dat weten we. Ja, ja, ja, zeker, ja, maar dat word ik door eneers je het waterpolo. Het waterpolo ja, natuurlijk. En dan laat ik zeker. me in het water flikken. Ja. Absoluut. Hartstikke leuk. De accreditatie lag op de bodem van het, van het bad. En ik kon niet zo diep duiken, dus dat moest iemand voor me doen. Uh, heb jij dat ook? Calvinistisch chauvinist? Op het moment dat een Nederlands ja. team in welke tak van sport ja, ja, presteert... Ja, ja. vind je het hartstikke ja, ja. mooi? Ja, dat is gewoon zo. Ja. Dus, hebben jullie toch allemaal? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Wij zijn wat dat betreft erger dan Duitsers, zeg ik wel. Eens. Ja, is ook zo. We in... hebben er we altijd wel wat over te, het... te zeggen Geen gehad. Geen maar naar het Daarten. Plastisch wij... geef ja. we toch allemaal naar het te kijken? Ja, nee, dat is... Barney, is uh... Nee, wij zijn een ja, chauvinistische Barney volk? is door, hè? ja Phil ja, Taylor is eruit. Ja, ja, heb je dat gevolg gisteren? Dat vind ik, ik wel spannend. Ja, Nederland nou? is een voetballand en een succesland. Ja. ja dat Absoluut. is eigenlijk wel de... Kortom, mooi, kennis. Ja, is mooi. <laughs> Verwachten we nog wat van dit weekend? Gisteren ingezet door Twente met het gelijkspel. spel. Uh, gaat uh, Ajax onderuit bij Roda? Gaat Feyenoord de minstart maken tegen Peck? Uh, nee, geloof ik niet. Ik volg geen uh, verrassingen. Ja, Herakles-Vitesse? Nou ja, daar, dat is de wedstrijd van het weekend voor mij. Daar, uh, daar kan wat gebeuren. Ik hoop dat, maar ja, uh, die zijn nog wel wakker nu toch, naar Roda? Nou ja, denk dat, dat, dat denk ik dan. Ja. En, uh, kunstgras. Ja, kunstgras ja, dat is Toch een andere koek. Ja, zeker. Waar wordt er op gespeeld bij de Masters? Tennis, inmiddels aangeschoven, Marcelo Mesker. Uh, waar speelt men op? Hardcourt, indoor hardcourt. Indoor hardcourt. En, indoor hardcourt. Ah, ja. en uh, is het een beetje tennis? Is het een beetje niveau? Je hebt, uh... ja, ja, het is toch uh, het einde van het jaar. Dus het einde seizoensnooi. Nationale Masters. Uh, dus de nationale toppers spelen daar, voor zover ze er zijn. Robin Haas natuurlijk niet, die zit lekker in Dubai. Probeert daar een beetje met Federer te trainen. Mm. Ja, dat lijkt me nog ook een betere keus. Ja. Uh, Aranska Rus doet niet mee. Um, maar uh, bijvoorbeeld wel Kiki Bertens en Igor Seisling. Dat zijn de twee titelverdedigers. En uh, die staan ook weer beide in de finale. Dus wat dat betreft is het uh, ja, zeg maar het nationaal indoor kampioenschap van Nederland. En uh, het gaat echt wel ergens Welke om. Welke finales krijgen we te zien morgen? Nou Bertens won dus uh, vrij makkelijk van Kerkhoven. Zij speelt tegen de Russin, uh, of nou ja, van Russische afkomst Nederlandse Kalushnaya. Die won van Bibiane Schoos. En um, Huta Galun stond in de finale al, had ik al eerder gemeld. Want die won van Thomas Schorel. En hij gaat spelen tegen Seisling, de titelverdediger. Die vrij makkelijk won van Timo de Bakker. 6-2, 6-2. Dus Seisling heel goed. Maar de Bakker had wel een tikje beter gekund. Hij met de oliebollen bezig. Nou ja, ja, Indoor is niet helemaal zijn stijl. Oké, okay, dus. dankjewel. Tot slot, het moment van het jaar van de heren. John, jij had je er al heel vroeg op voorbereid. Uh, je vanaf half vijf uh, zit het plaatje, ligt al klaar. Wat is het uh, moment? Ik heb, ik heb van alles uh, laten passeren voor mezelf. maar Ik, ik was, bij, ik was uh, in oktober bij een historisch moment in sport. Uh, bij het WK Tunnen kwam er een Japanner van 17 jaar de vloer op. Hij heette Kenzo Shirai. Um, het was nog nooit vertoond. In een achterwaartse salto draait hij vier schroeven... en. In Den Bos hadden ze het allemaal al gezien, want Japan had zijn trainingskamp belegd in, in Den Bos. En daar stonden al die tunneltjes naar te kijken. Het kan niet waar zijn, het kan niet en waar hij doet zijn. Hij het toch? Vier en hij deed het: vier achterwaarts. schroeven, achterwaarts en salto, en zo. Je hebt mij nog nooit een billykast in elkaar gezien. Gewoon vier schroeven een Historisch moment, zeg. <laughs> uh, voor mij was het uh, uh, Joost Luiten: de manier waarop hij zich ontwikkeld heeft. En dat culminerend in zijn overwinning bij de Dutch Open. Ja, vond ik fantastisch. Hij was uh, voor mij ook uh, misschien nog net iets meer dan uh, Arjen Robben, moet ik toegeven, de Sportman van het jaar. Ik, uh, ik, vind echt, ik, ik heb hem ook een beetje leren kennen. Uh, uh, ik, vind ik. ik weet wat hij ervoor doet. Het, het is een wereldsport, golf. Uh, uh, en en hij, is, hij staat op punt om echt tot de, tot de, tot de top toe te, te de top treden. 50, hij staat 49e. Ja. Uh, hij gaat grote toernooien spelen. Ik vind het echt geweldig dat zo'n individuele sporter in Nederland dit gepresteerd heeft. Ik ben er heel erg van onder de indruk. Joop. Ja, ik hebben eigenlijk een beetje een omslagmoment. Uh, de dertiende etappe in de Tour de France uh, was nog nooit, Je zag nooit een waaier etappe. Dat was een waaier etappe. Mollema wordt daar tweede. Ja. En vanaf dat moment stond heel Nederland weer achter die Tour. Die jaren... Nou, ik weet niet hoeveel jaren hebben we er niet meer eh, Liep er wat belangstelling terug. En plotseling waren wij weer wij weer terug in de wielersport. Zo en snel gaat het, hè? He? Ja. Zo Een snel gaat je omslag. Het. omslag dank, dank voor deze momenten. Ik besluit met nog wat berichten. Ik zei al eerder: Liverpool, Cardiff City 3-1. Suarez twee keer. Manchester United tegen West Ham United 3-1. Stoke City, Aston Villa 2-1. Sunderland, Norwich City 0-0. West Bromwich ja. tegen Hull City 1-1. Crystal Palace, Newcastle United 0-3. En Fulham tegen Manchester City 2-4. Liverpool aan de leiding voor Manchester. En dan ook nog Arsenal. En heb ik ook nog uitslagen in de Bundesliga? Jazeker. Borussia Dortmund verlies van Hertha. 1-2. Werder Bremen bij Leverkusen. 1-0. Freiburg, Hannover. 2-1. En Hamburger, SV, Mainz. Geen succes voor Van Marwijk. En verlies met 2-3. Stond in eerste instantie nog voor. Eén keer scoorde overigens Rafael van der Vaart. En Braunschweig-Hoffenheim eindigt in 1-0. Bij München komt dit weekend niet in actie... omdat ze vanavond de vk finale spelen voor clubteams tegen Raja Casablanca. Bij München blijft aan de leiding 16.44 voor Leverkusen 17.37. En Borussia haakt af 17.32. Dit was het sportforum voor deze zaterdagmiddag. Straks is er weer langs de lijn vanaf, vanaf, vanaf, vanaf, vanaf 7 uur. Hij komt al binnen, de bootvaart binnen. Ronald Botan vanavond. Veel plezier, of moet ik zeggen, veel sterker. Goedenavond. op radio 1. Zometeen om 7 uur de Eredivisie AZ-Herenveen. Richting de tweede paal via de latse. Oei. Nakkambuur. Gaat de lang, komt bij het doel terecht. Publiek gaat meteen weer staan. Herakles Vitesse. Draait even weg, is dan twee tegenstanders spijt. En gaat richting het strafschopgebied. En om kwart voor 9, Feijenoord, Pexwool. Feijenoord is weg, maar dan was de bal voor Ik zal het de goal. NOS langs de lijn. Zometeen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 In kassa, alles wat je moet weten over je pensioen. Onze financieel deskundige beantwoordt vragen van kijkers. Studenten reizen gratis, behalve als hun OV-chip kapot is. Dan moeten ze zelf betalen. Is dat terecht? En we testen te soep uit Blik met de wereldkampioen snertkoken Vanavond in kassa, 5 over 7 bij de Vara op Nederland 1.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 De nieuwste innovaties bij Euronics. Het nieuwste van het nieuwste van het nieuwste. Euronics heeft het. Ultra HD TV bijvoorbeeld. Dat is maar liefst vier keer scherper beeld dan full HD. Dit moet u zien voordat u een nieuwe tv koopt. De nieuwste innovaties. Kom kijken bij Euronics of bestel op euronics.nl. There's no shirt like no shirt onder je overhemd. Nu 3 plus 1 gratis op noshirt.nl Dit is Radio 1.